Maar laten we gewoon op reis gaan, heer Olly. Naar een onbekende streek of zo. Een streek waar men peinzend onder een perelaar kan zitten. Met zingende lieweriken en nou. nachtengalen tussen de appelbloes. Leeuwiken vliegen als ze zingen. En aan een perelaar groeit Kort geen... Kortom, een vakantie voor een heer van mijn stad. Ik ga er eens over denken, hè, jonge vriend. Dat is goed. Maar denk niet te lang. Ik wil weg voordat er hier weer de een of andere nagigheid gebeurt.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 Dat was dan aardig, hem. Nu, zoals ik al zei, Tom Poes, als we naar het zuiden De... gaan... Huh? Een vreemd wit ventje. Inderdaad, heer Olivier. Bij uw kuil. Een heel hmm. erg naardig iemand. Hmm. <hij, Hij was... Het was hmm. hoogst ongebruikelijk, als u mij toestaat. Het was niet pluis. Ontzettend natuurlijk was het pluis. Uh, laten we eens gaan kijken. Kom aan, we gaan eens kijken.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 Iedereen weet dat plotselinge koelte bij warm weer onweer geeft. Ook goed. Net zoals u zegt. Hm. Maar alles zou prettiger zijn wanneer u zich niet met de wensen van heer Bommel bemoeit. Ja. Dit geeft alleen maar trammelant en tielier. Nou, nou. Oh, ik, ik geloof dat Tompoes gelijk had. Koude lucht bij warmte geeft onweer, dat weet iedereen. Oef. Ik wilde dat het gewoon maar warm bleef. Laat het maar koel cool worden. Net als heer Olly zei, gewoon maar koel. Cool. Ja. Heren, heren. Wees u toch even stil. Dit leidt tot dierenlier. Als de heren nu even stil zijn, dan kan dit afdrijven. Die ja. kleine had hier niet moeten komen. Niets dan trammeland. Wat is nu alles toch akelig, klaar en mistig? Hoe komt dat nu? Hier heeft toch niemand om gevraagd? Dat is het nu juist. Als er niets gevraagd wordt, is er geen weer hier in goesting. Oh.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 Kunt u niet duidelijker zijn? Pie, pie, pie. Hoe denkt u dan? Tril, tril, tril. wat een afschuwelijke onzin. Ik wil helemaal geen redelijke uitleg. Ik wil gewoon maar een prettige vakantie hebben. En ik kan me niet schelen hoe zoiets werkt. <middels> en nu moet ik eens even ordelijk denken. Oh, ik ben... Houd je mond op, hoes. Ik wil gewoon maar mooi weer hebben. Niet te koud en niet te warm. Niet te droog en niet te vochtig. Gewoon maar mooi. Zoals u wilt.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 Maar het lijkt me anders veel te kaal. Er horen tentjes en kramen bij. Ja, net wat u denkt. Daar staat de bij de.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 Op dezelfde plek waar nu deze halte is. Niet aanraken. Het is een elektrische stroom. Blijf rustig, ik zal de hoofdschakelaar opzoeken. Goedenavond, storingsdienst. Wat is er gebeurd? Huiszeikering eh, in de centrale doorslaging. Hier loopt een hoofdkabel. Precies onder dit paaltje door. Jo. Een malpaaltje.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 De kabel is beschadigd. Iemand heeft hier gegraven en een gat in de leiding gemaakt. Oh. oh, oh. oh zo is alles precies zoals een heer het zich wenst. Roestin, wat een vakantieland.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 Als ik aan de oever van een meer wil zitten en als ik een aardige wals wil horen, dan gebeurt dat. De wil van een heer is hierbij. Ziet u wel. Heren toch, op zo'n manier komt er trammelant en tirelier. Deze tegengestelde wensen geven kortsluiting. Zie Nou, heeft die kabellast in de zaak eens gepiept. Stel je voor. Men heeft deze paal zomaar in de leiding geslaagd.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 Zou hij bedoelen, zou die overstroming dan toch een ramp zijn?